10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Nog een uurtje en er is alweer een dag in deze Sportzomer voorbij. We kunnen zometeen eindelijk weer contact maken met Amerika-correspondent Wessel de Jong. Want hij zat net als heel veel andere Amerikanen zonder stroom. En Marco van Basten is vandaag gestart met zijn nieuwe baan. Trainer BFC Heerenveen. Het nieuws nu van de NOS met Gert Kluk. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia hebben zo'n 2000 homoseksuelen meegelopen in een demonstratie. Ze droegen kleurrijke spandoeken en riepen onder meer op tot gelijkheid. De demonstratie werd beschermd door honderden agenten en beveiligers. Extremistische groeperingen hadden hun leden opgeroepen de mars te verhinderen. In het verleden zijn vaker mensen aangevallen bij homo-demonstraties in Bulgarije. Nu konden de deelnemers aan de Sofia Pride March ongehinderd door het centrum van de hoofdstad wandelen. In het grottenstelsel van Kaap Palinuro bij Salerno in Zuid-Italië zijn vier duikers omgekomen. De twee Italianen, een Griek en een Française, hoorden bij een groep van acht duikers die de zogeheten bloedgrot aan het verkennen waren. De grot heet zo vanwege de rode wanden. Vier duikers kwamen veilig boven, maar de anderen konden waarschijnlijk de uitgang niet vinden en verdronken. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. In de Amerikaanse staat Colorado zijn de bosbranden zo ver teruggedrongen dat veel geëvacueerde bewoners weer naar huis kunnen. Een derde van de bosbranden is geblust... en de temperatuur en harde wind zijn wat afgenomen. Door de bosbranden zijn twee mensen om het leven gekomen... en ruim 300 huizen verwoest. Ongeveer 35.000 inwoners van Colorado Springs moesten hun huis uit. Colorado Springs is een stad ten zuiden van Denver. Het vuur heeft bijna 7.000 hectare bos in de as gelegd. Een flink deel van de Park National Forest. Topoverleg in Genève heeft geleid tot afspraken over de toekomst van Syrië. Maar de kernvraag ligt nog steeds op tafel. Wat moet er gebeuren met president Assad? Volgens Amerikaanse minister Clinton zijn de dagen van Assad geteld... en is er voor hem geen plaats in een overgangsregering. De Russische minister Lavrov spreekt dat tegen. Over de rol van Assad zijn op de top in Genève geen afspraken gemaakt. Jorandi Martina heeft in Helsinki de Europese titel... op de 200 meter in de wacht gesleept. De Antriaan, die sinds 2011 voor Nederland uitkomt... zegevierde in 2042. Patrick van Luik won zilver. Martina is de derde Nederlander die EK-goud weet te winnen op de 200 meter. Chris Berger in 1934 en Tinus Ossendak in 1938 gingen hem voor. Het weer is wisselend bewolkt, plaatselijk een bui. Vannacht trekken de buien naar het oosten door het wordt droog...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 er wordt nog steeds getennist op Wimbledon. En we hebben twee medailles gewonnen op het EK Atletiek. Goud en zilver op de 200 meter bij de mannen. En we blikken terug op de proloog van de Tour de France. Kortom, een lekker veel sport dit uur. Hier zijn Deborah Bleckenhorst en Robert Meder. Ja, goud op de EK Atletiek. Tjorandi Martina deed het voor Nederland. Hij won de 200 meter met in zijn kielzog Patrick van Luik. Nederland dus 1 en 2. En die houdt nu in gesprek met de nummer 1, Tjorandi Martina. Gefeliciteerd. Uh, echt geweldig. Vertel iets over je race. Um, ja, ik uh, was goed gegaan. Ja, een beetje rustiger gaan deze keer in die bocht. En ja, die laatste stukje weten lopen. Het was uh, echt als een locomotief zoals je ging. Ja, joh. Kijk, ik heb mijn best gedaan. We ja. moesten moest van coach's rustig gaan. Niet te veel doen in die bocht. En gewoon gaan voor het goud. En dan 1 en 2 samen met Patrick van Luik. Wat betekent jij voor Patrick van Luik? Ja, ik denk, hij, hij kijkt op mij en hij, hij is ook heel goed aan het doen om beter te worden en alles. En het is mooi dat hij twee d is gekomen. Ja, want 1-2 voor Nederland is uniek. Ja. Jij komt voor het eerst voor Nederland uit. Het is je eerste eh, medaille voor Nederland. Betekent dat iets voor jou? Ja, alle, alle medailles betekenen niets voor mij. Ik ben van Curaçao en iedereen daar is ook heel blij. En ja, Nederland ook, iedereen is niet blij. Dus ik, ben, ik ga gewoon mijn best blijven doen om iedereen blij te houden. Straks klinkt het volkslied. Ken je het Nederlands volkslied uit je hoofd? Niet, Kun je het mee zingen? Niet, niet, niet alles, maar ik ken het wel. De Willem het is een van die oudste um, um, nationale anthems. Dus ja, ik weet, ik weet iets van die, van die, van die anthem. Ja. dat zag ik je, toen was je heel serieus en gespannen al na de 4x100 meter uh, estafette. Morgen weer 4x100 meter. Een tweede medaille zou wel heel mooi zijn, hè? Ja, ja, daar gaan we ervoor. voor. Ja. dat zal heel, heel, mooi zijn. En dan op weg naar Londen. Hoe belangrijk is dit? Ja, het is goed. Een goede um, voorbereiding voor Londen. Weeromstandigheden en alles. Dus kan niet beter, ja. Wat een mooie man, ja, man hè? Wordt ja, Prachtige en ik het vooral het gebaar dat uh, meneer Buma uh, maakte. Want u, u deed het zelfs twee keer. De dikke duim omhoog. Ja, ik vind het ongelooflijk. Goud dus. Ja, ja. In atletiek, goud en zilver op een Europees kampioenschap is toch ongelooflijk. Mooie prestatie ja. daar in uh, En dan de 200 meter, he, die sprintnummers. Dat zijn niet van die nummers waar de Nederlanders in uitblinken. Ja, maar we hebben het toch weer mooi gedaan, vind ik. We, he, dat vooral ja, het we, we is, we is, we is we wel we leuk. We, ja. we, we zitten hier gewoon aan de tafel en we zeggen we hebben goud en zilver. Geen uh, echt we-gevoel op uh, Wimbledon, Mark Brasser. Maar toch, uh, een latertje wordt het misschien wel daar. Ja, dat, dat wordt het zeker. Uh, tweede set is zojuist afgelopen. Die set gewonnen door Marcos Baghdatis met 6-3. Andy Murray heeft zijn, zijn kansen niet gegrepen. En uh, dat deed Marcos Baghdatis wel. De Cypriot wint dus de tweede set. Trekt de stand gelijk. 1-1. Ja, uh, verder spelen is uh, niet mogelijk. Dus uh, de lampen zijn aan. Het uh, dak gaat dicht. Nou, dat, uh, dat duurt wel eventjes. En de wedstrijd wordt dus uh, onderbroken. We hebben dat van de week gezien bij de partij van Rafael Nadal. En uh, ja, een minuut of veertig onderbreking was er toen... voordat de de partij verder kon. Spelers moeten dan weer naar buiten, moeten weer inspelen, et cetera, et cetera. Dus dat gaat wel eventjes uh, duren. De tegenstander, die partij is wel net afgelopen, net voor het donker. Die stond op baan 2. Daar zijn geen lichten en daar is geen dak. Uh, Marin Silic, de Kroaat, heeft daar gewonnen na 5,5 en een half uur met 17-15 in de vijfde set van Sam Quarry. Marin Silic dus door. Zijn tegenstander komt uit deze partij die over, nou ja, laten we zeggen een minuut of veertig hervat zal gaan worden en, ja, en dan toch uitgespreken Wordt. Ja, het kan ook eigenlijk niet anders. Morgen is een rustdag op Wimbledon. De eerste zondag wordt er nooit gespeeld, traditiegetrouw. Dus dan zou de partij eventueel naar de maandag moeten. Nou ja, dat doen ze niet. Er is een dak, er is licht, dus ze gaan zo meteen door. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 sportsomer. Ik wilkom. Jou en mij, ik wil contact, laten we eerlijk zijn. Je kwam hier als een vreemde op bezoek en je gaf geen antwoord toen ik jou vroeg: Ik wil contact, geen afstand, ik wil dichtbij, kijken of dan. Ja, in het noordoosten van Amerika uh, zijn ze de schade aan het opnemen. Die is aangericht door de storm die over het uh, gebied raasde. Bij die storm zijn zeker negen mensen om het leven gekomen. En ruim 2 miljoen mensen hebben uren zonder stroom gezeten. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Uh, was het uh, don donker en stil om je heen? Ja, het was, goed, het was goed goed voor boel gisteren. Het, nou, het begon natuurlijk eigenlijk gisteren, wat misschien nog wel belangrijker is... met dat er allerlei hitterecords hier in het oosten van de VS sneuvelde hier gisteren in Washington en ook nu weer vandaag is het ruim 40 graden. Nou ja, dan kan je wachten op dat soort noodweer natuurlijk. Nou, gisteravond toen het gebeurde, die storm, ik zat rustig in een restaurant... op zich was er dus niet zoveel aan de hand, maar ja, buiten hoorde je ongeveer... wel iedere brandweerwagen in Washington die er was, die, die reed rond het horen en zien uh, verging je. Nou, naar huis gereden, naar de buitenwijk... waar ik woon, uh, slalommend tussen de takken en de bomen door... die neer waren gekomen. Nou, bij mij voor het huis staat er ook iets van ja, een boom... die niet helemaal meer gezond is. En uh, ja, wat, er, wat er kon gebeuren, waarvoor vrezen, dat is gebeurd. Die uh, halve boom is naar beneden gekomen. En uh, ik ja, ben door, door het oogje van de naald gekropen. Is net langs het huis heen gegaan. Heeft wel nog een dakgoot meegetrokken. Maar uh, ja, dat is dus uh, toch wel wat redelijke schade. En uh, ja, jij zei mensen zonder stroom uh, gezeten. Nou, dat zitten ze nog steeds, hoor, op dit moment. Uh, en het zijn er ook meer geworden dan 2 miljoen. zijn er zeker ruim 3 miljoen in al die staten... waar het overheen uh, gegaan is. Het is en allemaal zonder airco ook, natuurlijk. Ja, dat, en dat is natuurlijk wel een groot probleem. En daar wordt natuurlijk ook wel ernstig voor gewaarschuwd... dat mensen met deze hitte, terwijl er dus geen airco is... toch moeten kijken of ze koele plekken kunnen vinden... voldoende drinken, do, dunne kleding aantrekken. Gisteren zijn er al door buiten te lang te spelen. Kleine jongetjes die buiten speelden van 5 en zes, die zijn, zijn overleden. Dus het aantal doden is ook al groter dan je noemde. Dat, dat zijn er al twaalf. En uh, ja, nee, dat is, het is uh, ja. Ja, een stevige situatie. ja uh, Want uh, nu nog steeds zo warm. En, en hoe zijn de vooruitzichten? Is er weer zo'n storm op komst? Ja, de vooruitzichten zijn, zijn niet zo goed. Echt zo tussen vier en zes. Uh, nu hier smiddags zou er weer zo'n uh, storm kunnen losbreken. Het is nu uh, kwart over vier. Dus uh, ja, toch maar weer beter binnen blijven. Dat uh, gewoon het helezelfde verhaal van gisteravond... dat zich dat weer gewoon gaat herhalen. Die kans, uh, daar wordt in ieder geval wel voor gewaarschuwd, ja. ja en dan wachten tot het overwaait. Ja, ja, niet heel veel keuze inderdaad. Nee, maar gewoon rustig binnen blijven inderdaad. En, uh, ja, en dan maar weer hopen. Kijk, dat is het punt hier natuurlijk. Al die elektriciteit hier, die loopt uh, boven de grond. Allemaal over die elektriciteitspalen. Ja, dan, dan met zodra er dan zo'n storm uh, is. En dat gebeurt altijd wel een paar keer per jaar. Dan, uh, ja, dan, dan valt er weer heel veel elektriciteit uit. Maar het zijn nu echt wel uh, record aantallen mensen. In, in al die staten waar het overheen is gegaan. Uh, he, van Ohio, Indiana, uh, West Virginia, Virginia, Maryland, Pennsylvania, New York. In al die staten ongeveer zo'n ja, zo zo 800.000, 900.000 mensen die zonder stroom zitten. En dat kan in bepaalde staten die een beetje afgelegener zijn. Uh, ja, kan dat toch, toch wel tot diep in volgende week duren voordat de elektriciteit weer is hersteld? Ja, nou ja. Goed, uh, volhouden en hopen dat het snel weer in orde komt. Precies. Wessel, hou je tijd daar. Dank je wel. Marco van Basten, jawel, die is begonnen in Heerenveen. Hij is dit seizoen trainer bij de Vriezen. En dat is misschien wel een opmerkelijke stap... voor de voormalig bondscoach en trainer van Ajax. Zijn aanwezigheid zorgde in ieder geval voor een groot eerste applaus... bij de allereerste training van het seizoen. De eerste training van Herenveen is een soort voorstelling... waarin het Abelenstra-stadium honderden mensen naar komen kijken... Applaus als de selectie tevoorschijn komt uit de catacomben. En die piepkleine selectie heeft geen idee wat het overkomt. Even wennen. Hè? Normaal is dit uh, dit hoort bij een open dag, maar dit is gewoon de eerste trainingsdag en. Uh... Er komen natuurlijk heel veel mensen op af. En, uh, het is niet alleen met de speelsgroep te maken, dat is ook met onze trainer natuurlijk. Dit is gewoon uh, leuk en uh, geeft je wel uh, iets extra om die ballen uit, uh, uit de haak te halen. Zeg maar. Het is trouwens niet echt de eerste training. Inderdaad, inderdaad. Uh, gisteren hadden we dus een beetje besloten training. Van Bast is een imponerende trainer met geruststellende teksten ook voor de spelers. Ja, hij straalt altijd. hè. En uh, dat is belangrijk, denk ik, dat... Uh, dat wij luisteren volgen wat hij zegt, zeg maar, en, uh, of doen wat hij zegt. En uh, dan komt het allemaal wel goed. Dat heeft hij jullie alvast uitgelegd? Nou, niet uitgelegd, maar nee. hij heeft gewoon een paar, paar standaardregels. Maar de manier waarop hij het zegt, en komt wel goed. Na het praatje met de spelers krijgen we van Basten een kwartiertje helemaal voor onszelf. En ja, hij keek op van zoveel belangstelling tijdens die eerste training. Ja. Dat verbaast mij ook wel, ja. Nou ja, goed, het is natuurlijk mooi dat, uh, dat er zoveel enthousiasme is. Dat is altijd leuk. Maar soms verbaast het mij ook, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ja, beter zo dan dat, uh, dan dat er weinig mensen komen. Voor Marco is dit trouwens een relaxte sfeer. Hij vindt het prima zo. Ja, je, je, je, je werkt gewoon wel ietsje rustiger. En uh, dat heb ik in de afgelopen dagen ook wel gemerkt als je binnenkomt, weet je wel. Je kan gewoon uh, toch redelijk rustig binnenlopen zonder dat je door allerlei mensen gelijk... Uh, ...ja, aangeklampt wordt voor handtekeningen of, of andere foto's en dergelijke. Er is gewoon wat, wat meer rust hier en uh, dat uh, vind ik ook prima. En oh ja, hij wordt niet de nieuwe bondscoach. Ik zit nu bij Heerenveen. Ja, voor de zekerheid wordt er ook. En daar ben ik, ik heel tevreden. Heeft u gedacht over wie dat wel zou moeten zijn? Nou, ook eigenlijk nog niet. Daar bemoei ik me totaal niet mee. Ik heb mijn uh, dingen hier in, uh, in Heerenveen en uh, voor de rest bemoei ik ja. me daar niet mee. En natuurlijk willen we ten slotte van onze oud-bondscoach weten wie er favoriet is in de EK-finale morgen. Nou ja, de Italianen zijn natuurlijk uh, sterk gebleven qua, qua ploeg, qua, qua eenheid. Die hebben een paar goede wedstrijden gespeeld. De, de Spanjaarden zijn heel ervaren. Ik denk dat de Italianen een gelukkige wedstrijd hebben gespeeld tegen de Duitsers. Die hadden toch ook een beetje last van het veld, waar ik eigenlijk weinig mensen over heb gehoord. Maar daar hebben volgens mij de Duitsers toch echt last van gehad. Um, ja... Ik zou het niet weten. Ik bedoel, de Spanjaarden zijn zo uh, zeg maar gewend om tegen allerlei soorten ploegen te spelen. En ze spelen natuurlijk vaak hetzelfde. Veel balbezit, controleren de wedstrijd. En of ze dan tegen een, een aanvallende ploeg spelen als Duitsland of tegen een verdedigende ploeg spelen als Italië... dat maakt ze op zich niet zoveel uit, want ze controleren de, de wedstrijd omdat ze de bal hebben. Dus uh, ja, het kan zo zijn dat ook... Italië weer net als tegen Duitsland goed verdedigen en, en countervoetbal speelt. En ja, daar kunnen ze natuurlijk uh, ja, dat kunnen ze goed. Aan de andere kant, uh, Spanje is erg goed in het controleren van de wedstrijd, de balbezit spelen. En dan uiteindelijk dan uh, zorgen dat uh, hier en daar wat kansjes benut worden. Dus, interessante wedstrijd. Ja. En bijdrage was dat van uh, Frank Wilaert. Ja, uh, meneer Buma. Uh, CDA, uh, Friesland. Uh, kan Buur of uh, Leeuwarden? Of, of, kan of Leeuwarden kan. Maar je zou ook kunnen zeggen, kan ja, of Herenveen? Ja, ik me gewoon even. Ja. Ja. Ja. Uh, Leeuwarden of Herenveen. Ja, dat is natuurlijk een moeilijke, maar toch Heerenveen als eredivisieclub. Ja. Ja, dus wow. heel bijzonder dat Van Bastenweg is. Ik hoop ook dat hij snel in het Fries de trainingen kan geven. Doet hij niet. Nee, ik ben er bang voor. Nee, nee, nee. Klopt het dat u uh, fan bent van Narsing? Of was dat gewoon een shirtje pakken bij VI? Uh, omdat het uh, toevallig de enige Heerenveener was die in de buurt was. Ja, dan moet ik wel eerlijk zeggen dat dat de reden was. Ja. Ja, dat was de Heerenveener uh, daar op die plek. Ja. Ja, ja, ja, toch wel. Gaat u veel naar het voetbal? Nee, helemaal niet zoveel. Nee. Voetbal is niet de sport waar ik nou heel veel naar kijk. Maar zo nu en dan naar een wedstrijd wel. Ik, ik woon op een kilometer afstand van het ADO-stadion. Dus ik kan ze vaak al horen. Ja, dus je hoeft er niet ja. voor naartoe. Nee, dus daar ga ik er dan zo nu nou wel naartoe. Ja, daar ja. ja. komt u nog wel eens in Friesland, of is dat... Uh, ja, zeker. Minder? Mijn ouders die wonen in Leeuwarden. Dus uh, ik kom echt regelmatig wel in Friesland. Ja. ja, en dan zo'n Sneekweek bijvoorbeeld, of is dan iets oer... Oertre... Ja, zeker. Vorig jaar ben ik nog bij de opening van de Sneekweek geweest. Ik ben bij het Kaatsen geweest in Franeker. Ook altijd een heel belangrijke wedstrijd. Ja. Dus dat vind ik, en ben ik geweest, ja, ik vind het geweldig. Ja, ja. Eens een Vries, altijd een Vries. Dat ja, dat raak uit. je niet kwijt. Ja, ik heb ook thuis een uh, Friese wimpel nog op de vlaggenmast hangen altijd. Ja, ja. Wel. Ja, ja. dat doen ze allemaal volgens mij, al die Vriesen, waar ze ook. Overigens, de Vriezen het zijn ja, Dat is een mooi, dat is een dat mooi zijn... verhaal, daar weet u misschien de achtergrond ook wel ja. van. Dat heeft uh, Fopper de Haan mij ooit verteld. Dat als een Vries in het buitenland is geweest en er komt terug... Dan is er is een actie in Friesland geweest... dat je dan een koe op je balkon moest zetten, een koe. Kent u die transitie ook? Dat is misschien een Heerenveen. maar dat, je dat, dat in Heerenveen, is, een Je ja, nog ik... nooit een koe nee. op je balkon Maar ik ben ja, ook ja, nog sorry, niet teruggekomen in Friesland. Hè. Ik, ben, ik, ik, ik, ik woon nu nog in het Westen. Dus ooit moet ik nog terug naar Friesland. En misschien ook dan een koe op mijn balkon gaan zetten. Ja. Maar het is voor, het, ik vind het een mooi verhaal. Maar ik mij ga niet is zelfs zelf twijfelen aan mijn eigen verhaal. Misschien willen ja. mensen dat even twitteren naar uh, het R1-sprek. Er zitten straks doorgekomen. Er was een bizar voorstel vandaag op het CDA-congres geloof van uh, Capella de IJssel trouwens. Van de afdeling van uh, Jan-Peter Balken om het Fries als dialect te verklaren. En dus ook niet in de grondwet. Ik mag hopen dat het niet is overgenomen, toch? Heeft... Nee, maar dat is waarschijnlijk dan toch een tegenactie geweest. Want in een eerder stadium is juist het Fries er weer ingezet. Dat het in de grondwet moet. Dus je hebt ook altijd nog wel dit soort elementen ja, de in een neus. en dan gaan de Capellas pesten. En dan gaan de Capellas doen, maar ik denk dat ze dat niet gewonnen hebben. Nee. Uh -huh. Ja, we gaan, gaan we naar de top 5. Ik denk het wel, ja. Nee, Buurman heeft er heel lang over na kunnen denken. Uh, Misschien zit de, er de, wel een Friese sporten. Uh, nu, ja, de ja. top 5. Het toentje klinkt zo. De radio in Sportzomer, top 5. Zoals elke avond krijgt u van ons de top 5 van de mooiste sportmomenten in deze Radio 1 Sportzomer. En gisteren voegde Martijn van Dam een fragment toe uit de wedstrijd Portugal-Spanje. En om precies te zijn was het de gemiste derde penalty van Bruno Alves. En met die aanpassing ziet de lijst er nu als volgt uit. Fragment 1.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 enthousiaste lach in het eerste fragment was Renate Verhoofdstad. <laughs> die heeft heel lang in Italië gewoond, 15 jaar geloof ik. En die is vanavond te gast in de, de sportszomer bij de collega's op uh, televisie. Sibran Buma, uh, your moment of fame wat betreft de Radio 1 Sportszomer. Wat gaat eruit en wat gaat erin? Wat wil je eerst horen? Wat nou, eruit, eerst gaat, eruit Ja, eerst maar eruit. Ja. Ja. Nou, het zijn vijf voetbalfragmenten, dus wat mij betreft is het niet zo erg... dan zeg ik eerlijk om daar één van te missen... En dan zou ik toch kiezen voor de, het eindstandfragment van Spanje... waar ze de 1-0 vieren. Uh, Dat Xavi uh, Alonso, ja, het ja. doelpunt. Ook, okay, okay, ja, dus die mag eruit, wat u betreft. Die mag er wat mij betreft uit. Nou, dus het panikaatje, het panikaatje blijft erin. Het panikaatje blijft erin voor ja. jou, Robert, panikaatje, natuurlijk. Ja. En dan mag er ook eentje terug. Weggen. Nou ja, dan zit ik weer met het punt. Ik heb Voordat ik hier kwam, had ik er een. En eigenlijk is het nu een mooiere, maar die moet dan morgen. Uh, wat mij betreft. En dat is nu de, de gouden en de zilveren medaille op het EK. Oh, geef een stokje door. Die moet, die moet nu morgen. Maar die, ik, wie ik vandaag doe, ik wil hem er toch nog in hebben. Als ik, dat ik nu vertel, stunt... meneer Buma, dat we dat morgen niet doen. Wat zegt u dan? Dat, dan kom ik terug. Ga ik dat nog regelen. Maar ik vind het heel leuk om erin te zetten. U even... macht houdt een keer op, uh, meneer ja. Wimau, nee, Maar ik vind het heel erg leuk om Arantxa Rust in te zetten. Met haar overwinning op Samantha Stoos, een, een paar dagen geleden alweer. Ja. Maar dat is toch wel heel bijzonder, hoor. Op Wimbledon in de tweede ronde de nummer vijf van de wereld verslaan. En ik ben bang dat als ik het nu niet doe, dan komt ze er niet meer in. Dus ik zet die nu nieuw in de top vijf. Daar is de service. Goed binnendoor. De return van Rus is er. Dan de voorhand. Rus zit goed in de wedstrijd. Voorhand of goed in deze rally, moet ik zeggen. Goede backend van Aranska Rus. En ze heeft hem. Ze heeft hem. Ja. Wat een geweldig oh. moment. Ze pakt hem. Geweldig. Aranska Rus zorgt voor een enorme sensatie hier op Wimbledon. Ja, ja ook ze, een mooi ja. fragment natuurlijk. Maar ja, toch, maar wat vinden we nu met het goud en het zilver Morgen. Daar? En ik vind ja. het echt ook omdat het een fragment voor de toekomst is. Wie weet, volgend jaar weer een fragment en dan komt ze nog verder. Ja, goed. We gaan niet zeggen dat ze nu wel is uitgeschakeld Want dat zou dan weer zonder... Ja, dat is eerst zo jammer, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> <laughs> hè? Daarom weer zeg ik ook, hij nou moet er nu in, <laughs> want na vandaag ja. komt ze er niet meer in. Meneer Biba, dank voor uw komst. Nou, graag gedaan. Het was een lange dag. Blij dat u toch de moeite heeft genomen om vanavond bij ons aan te schuiven voor de borrelnootjes. Uh, Seward Idem, dat ja, was voor, voor jou een, een lange dag. Ik ga snel het bedje in. Maar ja, misschien nog een biertje. Maar, maar, eentje, ja, dan. Eentje, eentje dan. Eentje dan. Oké, okay. dank jullie wel voor de komst. Graag gedaan! This time de zilveren medaille op de EK atletiek was op de 200 meter voor Patrick van Luik. De Rotterdammer moest alleen landgenoot Tjurandi Martina voor laten gaan. Een schitterende prestatie voor van Luik en hij geniet dan ook met volle teugen van zijn tweede plek. Ja, dat is uniek. Uh, ik had het helemaal niet verwacht. Kijk, ik bedoel, uh, de tijd was niet bijzonder, maar uh, het gaat hier om de prestatie en om de plassen. Gouden spijk. Daar begon het dit seizoen eigenlijk mee voor jou. Uh, fantastische tijd. Daarna dacht ik even: hoe oh, gaat het wel goed komen? Ja, uh, uh, NK vorige week of nee, twee weken geleden uh, ging de serie goed en uh, toen wilde ik de finale lopen, toen kreeg ik last van mijn lies. En daar heb ik deze twee weken eigenlijk een beetje mee lopen cirkelen. Het ging uh, steeds de betere kant op. En dan ga je elke wedstrijd aankijken hoe het voelt. En dan uh, ja, word je gewoon elke, da elke dag hier band door de medische staf. Ja, en dan kan je gewoon lopen. Hoe zag je dag eruit vandaag? Uh, liggen, want ik had voor geen meter geslapen gisteravond. Uh, ja, Halve finale dus was ik stijf met adrenaline, lag ik in mijn bed en uh, ja, ik sliep super slecht. Dus vanmorgen ben ik los gaan lopen met de jongens. Ja, wat wisseltjes gedaan. En uh, ben ik terug naar het hotel gegaan en uh, alleen maar gelegen. En dan kom je hier aan. Uh, ja, na die race van gisteren ben je een van de favorieten. Tjorendi natuurlijk, huizenhoog favoriet. Ja. Daar had je helemaal geen moeite mee. Nee, uh, ja, ik had ook niet verwacht dat ik zelf een favoriet zou zijn. Uh, ik bedoel, zijn het, ook al, het is natuurlijk een Europese kaboelschap, dus uh, dat verwacht je helemaal niet. En uh, ja, dan sta je dan hier zo. Met de mogelijkheid dat je een medaille kan pakken. Ja, dan is het druk wel hoog. Maar uh, ik heb me bewezen. Dan dus, uh... sta je hier met een vlag om je nek. Dan sta ik hier met een vlag om je nek. Kon je daar... Wanneer droomde je daar voor het eerst van? Nou ja, toen ik begon met de atletiek dacht ik wel van... Uh, het zou me echt super vet lijken als ik uh, de wereld op kan bereiken. En, uh, ik ben daar nu uh, op weg naartoe, denk ik. Eén keer eerder heb ik het meegemaakt met uh, Sedok en Van der Westen. Die werden 1 en 2 EK Indoor in Turijn. Toen nam, dok, euh, of toen nam Van de Westerse Dok op zijn schouders. Dat euh, kon niet bij jullie, hè? Nee, nee, nee. Uh, ik waardeer hem moment die was al weg. Uh, dus uh, dat kon niet meer. En uh, ja, uh, zo'n 200 meter natuurlijk wel uh, wat uitputtende, dan 60 uh, worden. Zei Patrick van Luik in gesprek met Andy Houtkamp. Eén minuut over half elf virus. Ewout de Jong van de NOS met de hoofdpunten. Topoverleg in Genève over Syrië heeft een akkoord opgeleverd. Maar een doorbraak lijkt het niet... Het akkoord komt erop neer dat wordt aangedrongen op de vorming van een overgangsregering. Maar het is niet duidelijk of in zo'n regering president Assad nog een rol kan spelen. Volgens VN-gezant Anan is het nu aan het Syrische volk om tot een politiek akkoord te komen. In een grottenstelsel stelsel bij Salerno in Zuid-Italië zijn vier duikers omgekomen. Twee Italianen, een Griek en een Fransezen hoorden bij een groep van acht duikers... die de zogeheten bloedgrot aan het verkennen waren. Vier duikers kwamen veilig boven, maar de anderen konden waarschijnlijk de uitgang niet vinden en verdronken. De Israëlische oud-premier Yitzhak Shamir is overleden. Hij werd premier in 1983 als opvolger van Menachem Begin en nog een keer in 1988. Shamir gold als havik binnen de Likud-partij, zoals hij een tegenstander van het vredesakkoord tussen Egypte en Israël en voor, voor het nederzettingenbeleid. Yitzhak Shamir is 96 jaar geworden. En de TT in Assen is de afgelopen dagen bezocht door in totaal 130.000 mensen. Vandaag was de drukste dag. 90.000 mensen zagen Casey Stoner winnaar worden van het koningsnummer, de MotoGP. En na afloop van de TT was het even druk op de weg, maar nergens waren grote problemen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer van de Radio 1 Sportzomer maakt veel vrienden. Siewert en Siebrand zijn net weg, maar we praten zo met onze vriendin Gerda Koops. Die vooral bekend is als de vrouw van Johnny Hogerland. Maar eerst, om 12 uur uh, precies krijgen we er een seconde bij. De wetenschappers hebben namelijk berekend dat we door de jaren heen elke dag iets achter zijn gaan lopen. Mark Pieksma is van het Nationale Meteorologisch Instituut, VSL. Dus niet meteorologisch, hè, meneer Pieksma? Dat klopt, meteorologisch. Ja. De, de kunst van het meten. Zo is het. Um, waarom moet er een seconde bij? Dat heeft eigenlijk te maken met het feit... dat we uh, wereldwijd uh, de tijd baseren op atoomklokken. Mm -hmm. Maar we willen graag dat de, de tijd zoals we die zelf ervaren... ook precies klopt met de rotatie van de aarde... En de rotatie van de aarde loopt niet helemaal in pas met die uh, atoomklokken. En die is ook niet helemaal uh, exact gelijk uh, als je dat over vele jaren bekijkt. Ja. Dus af en toe moeten we een heel klein beetje corrigeren. Ja, want als we dat niet doen, wat dan? Nou, als je dat niet doet en je zou dat uh, lange tijd door laten lopen... dan uh, zouden we langzaam en zeker uh, een uur of misschien wel een paar uur... al duurt dat er enkele duizenden jaren misschien, achterlopen. Dus als je maar lang genoeg wacht, dan, uh, dan verschuift uh, de nacht uh, naar de dag en andersom. Oh ja, dat moeten we niet hebben. Dat lijkt me niet handig. Uh, nee, qua qua is, al ook al niet. gaat het wel heel langzaam, maar zo'n schrikkels is me af en toe nodig. Ja. Maar het is, uh, ja, we gebruiken hem wel om, uh, om laten we zeggen, de, de wereldtijd, de tijd zoals we die uh, zelf uh, gedefinieerd hebben en ervaren, om te zorgen dat het, uh, dat het klopt. Ja, dat okay. iedere dag de zon op het hoogste punt staat op dezelfde tijd. Duidelijk. En uh, hoe ongebruikelijk of gebruikelijk is het dat we deze seconde erbij krijgen? Vrij gebruikelijk. Um, de ik zit even na te denken. In het begin jaren 70 is die ingevoerd, als ik me niet vergis in 1972. En vanaf die tijd hebben we er al meer dan twintig gehad. Ja, wat is die ingevoerd? Die atoontijd bedoelt u? De, deze wat toen is de, de schrikkelseconde ook ingevoerd. Ah, atoontijd is zelfs nog wat eerder ingevoerd. Ah ja, oké. Okay. En uh, dus hoe lang lopen we dan nu weer goed als we om 12 uur weer helemaal gelijk staan? Ja, dan, dan, uh, dan lopen we binnen een seconde weer goed. Hè. dat is eigenlijk het idee. We, uh, de, nee, maar tijd... ik bedoel, hoe lang duurt het dan voordat we weer een seconde verkeerd lopen? Laat ik het dan zo zeggen. Oh, hoe lang duurt weer tot een seconde verkeerd lopen. Nou, dat, dat kan ik niet zo voorspellen. Dat zou binnen een jaar kunnen zijn, maar soms duurt het ook wat langer. We hebben periodes gehad dat het bijna ieder jaar zo was. Dat was van de jaren zeventig zo. Maar uh, rond 2000, 2004, die periode, was het een paar jaar zelfs niet nodig. Ja. Dus ja. Het, is, het is nogal een onregelmatige correctie op de tijd. Maar hoe gaat dit nu? Wat, wat gaat er nou op middernacht allemaal gebeuren, technisch gezien? Wat er technisch gezien gebeurt is dat alle instituten zoals wij, zoals VSL... Ieder land heeft zo'n instituut met een met nationale klokken... die, die zorgen dat, dat die ene seconde gecorrigeerd wordt. Ja, dat is gewoon een druk op de knop. Er komt een seconde bij... Ah. Precies, uh, precies om twaalf uur s'nachts, dus uh, de, misschien om, om dat even met een, een telvoorbeeld aan te geven. Je telt uh, s'nachts uh, uh, 58, 59, 60 en dan komt de eerste seconde van de nieuwe dag. Ja. En nu is het 58, 59, 60, 0 en dan 1. Ja. Dus we tellen nog een extra nul van die ene tel. Ja. En hoe gaat het Gaat het met een druk op de knop of gaat het met een programmaatje dat is geschreven? Of hoe... nou, bij onze klok is het zo dat, dat onze tijd-expert, dat is Erik Dieriks... Die zorgt ervoor dat dat van tevoren wordt voorbereid in ons, uh, ons computersysteem. Zodat we op het juiste moment overgaan. Mm. En wereldwijd doet iedereen op dat op hetzelfde moment, zodat er niks misgaat. En hebben uh, de computers daar dan nog last van op middernacht? Uh, of gaat dat automatisch mee? Nou, alle computers gaan niet automatisch mee. Wat nou, moeten wij thuis nee. dan doen, meneer Pieksma? Vraag wat ik me zo ik? af. Wat moeten wij straks thuis doen? Als ik straks thuis kom, wat moet ik dan doen, bijvoorbeeld? Nou, niet zo heel veel. De computers passen dat niet automatisch aan. Maar als u wil zorgen dat, het goed, uh, dat de computer wel goed uh, loopt op, op, die, op die seconde nauwkeurig... dan zou u bijvoorbeeld naar onze website kunnen gaan. Daar zat een linkje naar de, naar de echte, de ware tijd, zal ik maar zeggen. Dan kunt u even kijken of het klopt. Ik dacht dat de tijd via je computer, uh, via internet ging... en dat die via internet weer bepaald werd mede door de atoomklok? Dat is een goede vraag. Ik weet het heel eerlijk gezegd niet zeker... of het overal zo geregeld is. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, via de website controleren. Uh, dat lijkt me dan, uh, uh, als het er dan maar niet uh, twee seconden over doet voordat de tijd weer bij mij is. Want dan loop ik natuurlijk weer fout. Ja. <laughs> hebben we dat, hebben dat weer? <laughs> ja, goed. Nou, uh, uh, wel mooi uh, dat u het even wilde vertellen. Dank u vriendelijk. Ja, zeer graag gedaan. Goedenavond en succes Goedenavond. om om 12 uur met die ene seconde. Juist. <laughs> Tot ziens. <laughs> Tot ziens. En zo langzaam rijdt is zo langzamerhand is het uh, wel bedtijd voor de wielrenners in de Tour de France. schrikkelseconden of uh, geen schrikkelseconden. Maar ze gaan niet slapen voordat onze verslaggever Steven Dalebout langs is geweest. Vanavond ging hij naar de Rabobank Ploeg. to ja. me. Helemaal in het prikkeldorp verwikkeld. Vous avez les clés. C'est vous qui avez les clés. On, Let's go. Fietsen worden schoongemaakt. Er wordt gegeten. Er wordt nagepraat in Verviers, in het Rabo Hotel. De renners zijn weer terug. Terug uit Luik, waar de eerste 6,4 kilometer van de 99ste Tour de France zijn verreden. Cancellara wint in Luik in 7 minuten 13 en was dus veruit de sterkste. Daar is iedereen het over eens. En ook bij Rabobank zijn ze niet ontevreden. Want Adrie van Houwelingen, ploegleider. Uh, ja, het ging jullie natuurlijk niet vandaag om om Cancellara te verslaan. Jullie wilden waarschijnlijk zo weinig mogelijk verlies leiden. Nou, het gaat er ons om om een goede start te maken. En uh, ik denk, ja, het, het is. Uh, het zit er zo'n beetje tussenin allemaal. Hè. Het is niet goed, het is niet slecht en het is zoals we verwacht hadden. En het is wel een uitslag waarmee we verder kunnen in ieder geval. En zeker Bouken zal hier tevreden mee zijn. Ja, want het, het pijlpunt ja, is Wiggins, waarvan we natuurlijk dat hij enorm goed kan tijdrijden. Maar dat het ook de renner is, een van de topfavorieten hier. Dan zit Bouken Molletma van de drie Rabo-kopmannen, of twee kopmannen, één schaduwkopman daar dichtbij. Hè, met 7,34. Ja, dat klopt. En uh, dat is inderdaad allemaal te overzien, hè, want het is een secondenspel... En uh, daar gaat het altijd om in het begin van de Tour de France. En uh, als je mee wilt doen vanaf het eerste moment... Ja, dan moet je hier niet uh, een halve minuut laten liggen of zo... Uh, ten opzichte van je directe concurrenten. En als je dan naar die andere twee, nou ja, die ene kopman, Gezing natuurlijk, en de kopman zoals hij door jullie betiteld is, Stefan Kruijswijk kijkt. Hoe hebben zij het al gedaan? Ja, ze zitten er tijd ook vrij dicht achter, hè? Ze zitten er dicht achter en je kijkt natuurlijk altijd naar de beste, hè? Ja. En uh, er zitten ongetwijfeld ook nog klassementsrenners uh, uh, achter hen. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat uh, het allemaal naar tevredenheid verlopen is. Nou, nou ja, Manchester deed het heel goed. Die, ja. reed, die reed uh, zes seconden langzamer dan Wiggins maar. Ja, uh, die, uh, die rijdt top 10 hier in, uh, in de proloog. En uh, dat is uh, verrassend sterk. Ja. Uh, dat, dat verbaast jou dus ook wel? Ja, omdat ik hem uh, gezien heb in, uh, en ook even gesproken in Dauphiné. Daar zei hij wel uh, dat het steeds beter ging. Maar dat was daar nog niet te zien. Maar goed, uh, Menchel is een klasbak. En je weet dat hij in uh, twee, drie weken ook nog uh, echt wel uh, stappen kan zetten. En het toont aan dat hij ook klaar is uh, voor deze Tour de France. Aan de andere kant, kun je hier nou al iets uit afleiden met het oog op de rest van de, ja, de Tour de France? Ik bedoel, renners willen graag weten hoe goed ze zijn. Hè? Maar kun je dat nou na 6,4 kilometer al iets over zeggen? Moeilijk, maar uh, ik vind zoiets als uh, vind ik wel een indicatie. Ik bedoel, als menstof 44ste was geworden, dan hadden we het ook heel gewoon gevonden. En dat is ook uh, met, met onze renners. Uh, dat is gewoon en zo, zo verwacht je het. En er zijn uh, een paar klasse mensenrenners uh, die, ja, die presteren beter dan ik uh, ingeschat had. Waaronder Manshafrein is. Uh, misschien ook Nibali had ik ook niet uh, uh, dit niveau al verwacht. Wat is nou het moment waarop jij kan zeggen, waarop de ploeg kan zeggen, van, ja, nu hebben we een goede indicatie van hoe iedereen is? Ik denk na de eerste lange tijdrit. Dus dat zeg maar op de, op de eerste rustdag. Precies, ja. En dan gaan jullie de kaarten opnieuw verdelen? Nee, je vraagt een eerste indicatie. En dat, dat zou een eerste indicatie kunnen zijn. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het dan definitief is welke kaart we trekken. Dat hoeft helemaal nog niet zo te zijn. Als ik herinner naar twee jaar geleden, hebben we eigenlijk ook nooit een keuze hoeven maken van welke kopman. En uiteindelijk werden we tweede en vijfde in die Tour. Ik zei eerder deze week al een beetje gek tegen Robert Geesink: zijn jullie het oranje wat wel een eenheid vormt deze, deze zomer. Uh, jij staat natuurlijk veel dichterbij. Wat voor, wat voor beeld heb je van deze ploeg? Nou, Ik denk wel uh, die eenheid uh, zeker uh, die, die is er en die zal er blijven volgens mij ook. Uh, wielrenners denk ik dat ze uh, over het algemeen niet uh, een al te groot ego hebben. En mocht het nodig zijn, nogmaals mocht het nodig zijn uh, dat de een zich uh, opoffert voor de ander. Dan zal dat ook wel gebeuren. Wat verwacht je van morgen? Uh, ik zie een beetje op tegen de laatste zes kilometer, eerlijk gezegd. Omdat ik die uh, best wel uh, gevaarlijk en hectisch vind. En dan, ik zie er tegenop, uh, niet, uh, niet wat betreft uitslag of tijdverlies, maar uh, valpartij. En dat is eigenlijk het verhaal van de eerste uh, week. En then... dan? Sometimes I'm, up, sometimes I'm, down. Sometimes I'm to the ground. Steven Dalebout bezocht de Rabobank ploeg. Tijd voor tijd. Ja, hier bij Radio 1 wordt er echt bloedfanatiek meegedaan... aan uh, Tijd voor Tijd, onze leukste quiz. Iedere dag moet een tijd rondom een sportieve prestatie worden voorspeld. En dat gaat hier intern zo fanatiek echt waar... dat de tussenstanden achter slot en grendel worden bewaard... om geknoeid te voorkomen. Heh, de presentatoren strijden om de eer... maar jullie luisteraars kunnen een origineel Radio 1... Tijd voor Tijd horloge winnen. En de vraag van vandaag was welke tijd... de winnaar van de proloog van de tour kon noteren. En dat was, jawel, zeven minuten... 13, gereden natuurlijk door Fabian Cancellara. Winnaar is Thijs de Jong. Hij voorspelde de winnende tijd en als bonus ook nog eens de winnende renner. Thijs van Harte, het horloge komt jouw kant op. En dan bij de presentatoren. Daar was Thijs van der Brink, de beste. Hij voorspelde 7 minuten en 10 seconden. Zat er dus drie seconden vanaf. Herman van der Zand, mijn sympathieke collega en Felix Mudders... die zaten er allebei vier seconden vanaf en werden tweede. De Bora. Goed gedaan, meisje. Derde, ze zat er zes seconden vanaf uh, van die zeven minuten en dertien seconden. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hier komt de vraag, in welke minuut valt de openingstreffer? En dan gaat het denk ik om de EK-finale, staat er niet bij, maar uh, dat neem ik wel aan. Bij 0-0 is het antwoord 0 Penalties na afloop van de eventuele verlenging tellen niet mee. Dus in welke minuut valt de openingstreffer morgenavond in de EK-finale inzenden? Kan tot morgenavond 8 uur via radio 1.nl. Ja, helemaal. I'm mm not -hmm. De sire, le nous portera. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vrouw van... De vrouw van Johnny Hogeland, waar was hij vandaag? De proloog, de held van vorig jaar. Gelukkig bellen we met zijn vriendin Gerda Koops. Dus kunnen we het gewoon vragen. Eerst even het anders, Gerda. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Hey, dat haar, hè van hem. Ja, lelijk hè? Dat, dat kan echt niet hoor. Nee, ik zei het ook al, maar ja goed, die mannen fietsen natuurlijk straks in uh, 40 graden ongeveer. Ja, het is dus, er bijna allemaal uh, af, is het he? ideaal, maar ja, helaas. Hij is maar gelukkig als... groeit. Ja? Ja, hij is zo goed als kaal, volgens mij. Ja, hij is het er gisteren af laten halen. Ik kreeg ineens een foto. Kijk, ik zit nu hier. Ze hadden mensen te laat helemaal wat van te zeggen. Ja. Ja. ging zonder overleg, dus. Ja, maar dat, uh, dat moet je zelf weten natuurlijk hè. Ja, hij ging toch in een hij is toch in een buitenwijk van Luik gewoon een, gewoon een straatje in gereden naar de kapper gegaan, of? Ja, klopt. Ja, met de verzorger is hij erheen gereden en, uh, hij wil het eigenlijk nog voor de tour doen, maar uh, dat is hem niet gelukt. Dus heeft hij dat gisteren nog even gedaan. Ja, nou ja goed. Maar puur, dat is puur vanwege de, de, de, de, ja, de hoge Ja, uh, ja, het is wel lekker dat je geen haar op je hoofd hebt. Het is gewoon warm en uh, het is dus gewoon, gewoon lekker best veel koeler op je hoofd. Ja, want dan heeft hij, hij heeft die helm op, dus dan stroomt het ook makkelijker van je hoofd af. Ja, ja. ja. ja gaat er is vast een theorie achter. Er zitten veel meer en als de peloton die dat doen. Maar uh, ja, het is niet, uh, niet iets wat ik mooi vind. Maar ja, goed, dat hoort erbij. Ja. Genoeg over dat haar dan maar. Zullen we het hebben over zijn, over zijn dag en over de jouwe natuurlijk ook. Uh, ja. Uh, ja, hoe heeft hij zijn dag beleefd? Hij uh, eindigde op de 176e plek. 47 tellen achter Cancellara. Je hebt hem natuurlijk daarna gesproken. Ja. ja Hoe is het met ja, hem? Het is met hem goed. Uh, alleen, ja, natuurlijk een proloog, hoort erbij. Het is dus voor hem is natuurlijk gewoon een beetje een verplicht nummer. Hij heeft andere prioriteiten. Dus uh, ja, hij rijdt proloog en uh, hij hoeft daar niet uh, van zichzelf hoog in te eindigen. En ja, als hij bij de vijfde plek eindigt, dan uh, zit hij ook op uh, 30 seconden achter uh, de winnaar. Dus ja, of je dan 30ste wordt, 40ste of. Uh, 180ste, dat maakt dan ook niet uit. Nee, ik begreep dat hij met name moeite had met een paar U-bochten, geloof ik, hè, die, er, die erin zaten, waar hij niet zo blij mee was. Ja, dat was een behoorlijk selectief parcours. En ja, als je natuurlijk niet zo sterk bent uh, in, uh, in snelheid en in bochten, dat was, was gewoon best lastig. En als je natuurlijk geen specialist bent op dat gebied, dan uh, maakt het natuurlijk nog extra lastiger om, uh, om uh, volle bochten te gaan. Ja, waar stond jij vandaag? Ik stond uh, ja, overal nergens. We hadden heel toevallig gisteren de camper geparkeerd. Aan de overkant waren eigenlijk de start van de proloog was. Dus dat was heel, uh, heel handig. Ja, dat is niet per toeval. Dus, uh, Daar geloof ik niks van dat het toeval is. Ja, nee, we hadden, we hadden het echt gewoon uh, neergezet. Op een gegeven moment zagen we alle campers en bussen komen vanochtend... zeiden van het zal toch niet dat we gewoon de weg over kunnen steken... en dat we aan het parcours zitten. <laughs> het was gewoon nog echt zo. Dus dat was wel makkelijk. Dus we kregen pasjes van Johnny en we konden zo uh, het hek over en... Uh, ja, eigenlijk overal doorwanden. Dus het was ideaal. Ja, ja. en, dan, en dan, wat doet hij dan direct na de finish? Ja, hij is uh, direct naar de bus gegaan en is omgekleed en is door fiets naar het hotel gereden. Maar mag jij dan ook in de bus? Uh, nee, ik ben even naar de bus gelopen om nog even door te zeggen, want ik zag hem daarna natuurlijk niet meer. Maar uh, ja, nee, hij is dan gewoon gefocust en hij wilde hem zo snel mogelijk weg uit de drukte om gewoon zijn rust te vinden en zichzelf te kunnen voorbereiden. En voor hem was het nu uitfietsen op zijn gewone fiets en dan lekker naar het hotel, masseren, eten en uh, slapen. En voorbereiden op de dag van morgen. Hoe ziet jouw dag ja. eruit? Want je bent uh, daar met die camper, ga je lekker achter hem aan? Eh, nou, we zitten nu op een camping. Dat is echt super gezellig. Er wordt je gewoon bingo gespeeld en het is echt een beetje, een ja, campinggevoel. En gaan we gaan morgen naar de start en dan uh, gaan we zelf even weer fietsen... en dan uh, proberen we bij de finish te komen. Ja. Je hebt vandaag ook nog wat kilometertjes gepakt, toch? Ja, we hebben vanochtend even lekker gefietst. We waren vroeg wakker en het was heel mooi weer. Dus ja, waarom niet? Je hebt de fietsen mee, dus dan ga je even. Ja. Zeg eens wat over de etappe van morgen. Uh, ja, het is een vlakke etappe, lang ook. Dus ja, ik uh, verwacht dat het gewoon een sprint wordt waarschijnlijk ja. gewoon een groep uh, vroeg vooruit gaat en dat ze teruggepakt worden op het laatste moment. Dat nou. het gewoon een, een sprint wordt. Gaat hij mee? Nee, dat denk ik nog niet. Nee? Heeft nee een, ik denk, dat, een, ik heeft denk die... dat hij gewoon morgen eerst nog gaat kijken hoe zijn benen voelen. En morgen natuurlijk eigenlijk echt is de, eigenlijk de startdag, de eerste etappe. Dus we dus hem denk ik gewoon kijken hoe zijn benen ook echt voelen. En ook een beetje de bevestiging dat hij wel goed in vorm is. En uh, we zullen denk ik later in de toeren als ze hem gaan zien. Ja, ja okay. dat okay. Mooi testen morgen. Ja, beetje een beetje ja. test. Oké, okay, nou, uh, Tot morgen. Ja, jullie ook. Ja, en uh, doe hem de groeten en spreken we elkaar morgen weer. Dat zal ik doen. Tot morgen. Okay. Dag. doei. Goed. Goed, goud en zilver op de 200 meter op de EK Atletiek. De eerste gele trui in de Tour en tranen bij de entree van een horreloper. Dit was de sports op de laatste dag van juni. Hij reed uh, zeven seconden sneller dan uh, Bradley Wickers. Ik neem even de slok water. <kwijnt> Juist. Hoogste treetje van het podium gaat zijn voor Casey Stoner. Hij gaat zijn 36 e Grand Prix winnen in de MotoGP en belangrijker door de 25 punten op gelijke hoogte komen met Jorge Lorenzo de Spanjaard. Maar ook aan de binnenkant is het uh, moeilijk uh, voor Daphne Schippers om bij Riem langs te gaan. En het lukt ook niet. Daphne Schippers verzuurt en zal geen medaille gaan pakken. Helaas, helaas voor Daphne Schippers. En nu moet Martina gaan komen. Nu moet die stoom erop komen. En dan komt hij ook. Martina en van Luik gaan het goed doen. En het is Martina die gaat winnen. En van Luik voor twee. 1 en 2 voor Nederland. 1 en 2 voor Nederland. En de tijd 2042. Goud en zilver. Oh, wat zie ik hier? Bradley Wiggins, snelste tijd. Potverdorie zegt, die rijdt 42 honderdste seconde sneller dan... Of 42 uh, ja, honderdste seconde sneller dan Sylvain Chavanel. Dus Bradley Wiggins doet het toch. Tony Martin toch op papier. Misschien wel de grote favoriet voor deze tijdrit. Hij is immers de regerend wereldkampioen tijdrijden. Kan als geen andere prologen rijden. Maar wat gebeurt er? Hij kreeg materiaal pech in het centrum van Luik. Moest van fiets wisselen. Ik denk dat hij een lekker band had. Hij is wel de beste Nederlander, trouwens hoor. Lieve Westra op de 20 e plaats voorlopig. We doen dus even niet mee. Ja, ik kom gewoon in de eerste 2-3 kilometer kom ik gewoon niet op gang.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 Ja, het uh, ja, applaus kan je opmaken dat de wedstrijd gespeeld is. Het derde matchpoint is wel besteed aan uh, Serena Williams. 9-7 in de derde set. Ji Zeng heeft geknokt voor wat ze waard was. Maar uh, toch net niet opgewassen tegen het servicegeweld. Uh, vooral van uh, Serena Williams. Hij ligt keurig. Hij ligt goed. En nu afmaken. Hij komt als eerste over de finish. Nou, het is wel een uh, fotofinish. Ik denk dat hij tweede of derde wordt. Maar één ding is zeker. Hij gaat door... Naar de halve finale, Gregory Rissedok is terug. En dat is heel fijn om te zien. Ja, ik, uh, ik besef het nog niet helemaal. Maar, verdomme. Uh, <laughs> ik had niet verwacht. Dus, uh, ja, sorry. Ja, dat was hem, deze sportdag. Heel ja, een mooie. Een, ja, zeker een heel mooie. Zeker ook uh, voor Nederland. En straks op deze zender, met het oog op morgen, met Max van Wezel. Max, uh, super zaterdag. Ja, daar gaan jullie dan vast ook niet omheen, denk ik zo. Nee, er waren al die partijcongressen. En het oog heeft uh, deze hele zomer tot 12 september... een aantal speciale campagne-watchers in dienst. En drie daarvan uh, komen. Dat zijn Ed Naples die volgt de SP voor het oog. Elsbeth Eddie van de NRC, het CDA. En Jan Schinkelshoek van het CDA, juist de PvdA. Mooi. Komen straks langs. Ja, gaan we luisteren. Even. Goed, morgen dan natuurlijk weer een Radio 1 sportzomer. Die begint om 10 uur. U bent van harte uitgenodigd om u zondags ontbijtje met ons te delen. Ja. Vroege vogels beheert het Nationaal Natuurgeluidenarchief. Met deze week brulapen. Wolven en Martsmeet die de sportgeluiden voor zijn rekening neemt. Het. En klinkt door het hele centerkoor deze week. En nog heel veel meer beestachters. Wat denkt u van Noordzee noordzeewalvissen, duimslangen en... Kijk uit! ...teken. Er zit er een! Maar ook goed nieuws over onze gevallen Janine. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Alle Het nieuws van alle kanten.